Ek met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten de stembureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Alle gemeenten beginnen dan met het tellen van de stemmen. In de loop van de avond volgen dan de eerste prognoses en uitslagen. In de grote steden lijkt de opkomst ongeveer op het niveau van vier jaar geleden uit te komen. Op de Wadden ligt het opkomstpercentage een stuk hoger. Traditiegetrouw strijden Schiermonnikoog, Oog, Vrieland en het Gelderse Roosendaal om wie als eerste de uitslag kan melden. Qatar zegt dat er na een Iraanse aanval brand is uitgebroken bij Ras Laffan, het terrein van de grootste LNG-exportterminal ter wereld. Het is onduidelijk of er een gasinstallatie in brand staat. Volgens Qatar is er veel schade, maar raakte niemand gewond... omdat het complex uit voorzorg was geëvacueerd. Iran dreigde al met aanvallen op de gasinstallatie... nadat Israël eerder op de dag een groot Iraans gasveld had gebombardeerd. Vandaag zijn in Kabul de slachtoffers begraven van de Pakistanse aanval van maandag. Toen werd een verslavingskliniek gebombardeerd, waardoor volgens de VN zeker 143 doden vielen. De organisatie merkt ook op dat door het conflict met Pakistan meer dan 100.000 mensen op de vlucht zijn. Across Afghanistan, is on the rise. Our partners tell us that 115.000 people have been forced to Pakistan kondigde vandaag aan dat het tijdelijk geen aanvallen uitvoert vanwege het naderende einde van de ramadan. Het Iraanse vrouwenvoetbalteam is terug in eigen land. Vanmiddag staken bijna alle voetbalsters vanuit Turkije de grens over na een lange terugreis vanuit Australië. Het team speelde daar in de Azië-cup en de speelsters zongen niet mee met het Iraanse volkslied. Uit angst voor vergelding in Iran besloten zeven voetbalsters in Australië te blijven. Vijf van hen zijn nu toch teruggereisd. Waarom is onbekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het flink af. De minima liggen rond het vriespunt. Morgen zondag en droog bij 15 tot 17 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de N200 Amsterdam Haarlem staat tussen Westpoort en Halfweg drie kilometer file. De vertraging is ongeveer een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM voor Zandvoort. Zandvoort Kies is een samenwerking met de zandvoort krant, Zandvoort Insight, de Zandvoort Podcast en ZFM. Live vanuit Theater de Krocht is dit de uitslagenavond van de gemeenteraadverkiezingen 2026. Goedenavond en hartelijk welkom bij de Uitslagenavond live vanuit Theater De Krocht. De stembussen zijn gesloten en dat betekent dat het tellen gaat beginnen bij de stembussen in Zandvoort. Vanavond de samenwerkende mediapartners hebben hun handen in één geslagen en maken een mooi programma voor u thuis, maar ook vanavond in de zaal. We gaan er een heel mooi programma van maken met allerlei mooie reportages van de afgelopen dagen. Ger Loogman is vanmorgen al op pad geweest met de burgemeester, waar hij zijn stem uitbracht en nog heel veel andere dingen. Natuurlijk spreken we ook mensen uit de zaal en nog op heel veel andere plekken. In ieder geval bedankt voor het kijken. Leuk dat u kijkt. En Hans, jij bent er ook vandaag gezellig ja, bij? Ja, ik, ik ben er ook weer bij inderdaad. Ja, Gezellig, na de zaterdag. Nu is het afgelopen, nu gaan we naar de uitslagen, ja, dat wordt natuurlijk bijzonder spannend, hè? dat begrijp je wel. Ja Hans, uh, jij hebt uh, even naar vier jaar geleden gekeken toch? Ja, ik heb naar vier jaar geleden gekeken. Ik kan alles wel opnoemen voor vier jaar geleden, maar het heeft weinig zin natuurlijk. Maar ik ben erg benieuwd of uh, uh, de grote verschillen gaan komen. En dat is, uh, kijk, voor vier jaar geleden had je natuurlijk een nieuwe partij, Jongs Antwoord. Meteen uh, ruim 1100 stemmen, dat was natuurlijk een uh, bijzondere uh, goede... Uh, uitslag voor hun. Ja. Uh, maar uh, nu hebben we acht partijen. Uh, vorig jaar waren dat er negen. Toen heeft uh, Gemeentebelang en Stamford meegedaan. Waar ook ruim 300 stemmen, dus waar die heen gaan, is ook de vraag. Ja, we gaan allemaal kiezen. Uh, Zandvoort heeft in ieder geval gekozen. En we gaan allemaal zien hoe het uh, afloopt. Blijft Jong Zandvoort de grootste? Hoe zit het nou met OPZ? Want ze hadden wel een hele grote campagne, toch? Ja, zeker, zeker. Nou ja, Jong Zandvoort is uh, eigenlijk de eerste partij die binnen is gekomen. Welkom allemaal. Ja, laat jullie horen. Hè. Jong ja, laat je horen. He, Jong Zandvoort, ja, ja, ja, ja. ja, laat ze horen, zeg. Um, altijd de eerste, hè? Ja, wat zeg je? Wat, sorry. Altijd de eerste. Ja, ja, altijd de eerste, ja. Nou, precies, zijn ze vanavond ook wel de eerste hier. Weer, ja, die, we gaan he? het zien. Maar uh, we moeten nog even aankondigen: Carina Veren. Ja. Uh, die gaat straks uh, met mensen praten. Dat uh, is hartstikke leuk. Uh, die heeft ook een microfoon in de handen. Dus die kan uh, direct straks uh, naar iemand toe stappen en vragen gaan stellen. Um, ja, die uitslagen, dan, dan, dan moeten we dan even bij stilstaan, want er ja. wordt nu geteld. In alle 13 stembureaus uh, wordt er keihard geteld natuurlijk. Uh, er is een iets andere uh, vorm van tellen dat het waarschijnlijk wat sneller maakt. Dus we hopen dat die uitslagen, de eerste uitslagen uh, met een uh, drie kwartier uurtje toch wel binnen kunnen uh, druppelen. En... Uh, ja, het is afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, wij wachten natuurlijk af vanuit hier, vanuit Theater De Krocht. Um, ja Hans, er is heel veel gebeurd de afgelopen weken hè? Debatten, campagne, ja, stunts. Ja, ja. Wat is jou daarin opgevallen? Nou ja, vooral het aantal billboards van OPZ, dat viel ja. erg op. Uh, nou ja, goed, het, waren, het, waren aardige, het was een aardig debat uh, afgelopen zaterdag. Ik hoop dat mensen daar iets van opgestoken hebben. Vier jaar geleden was de, was de opkomst 53,8%. Nou, iedereen hoopt natuurlijk dat het wat hoger zal worden dit jaar. Maar we doen het nog niet zo slecht als Rotterdam, of wat was vier jaar geleden, 39%. Ik had wel de indruk dat de eerste berichten van de NOS waren dat er een iets hogere opkomst was. Dus ja, misschien is dat het soms ook zo. Dat zou wel mooi zijn. Ja, vanmorgen uh, sprak uh, de burgemeester natuurlijk met onze collega Ger Loogman. En uh, hij vertelde dat al rondom 11 uur s ochtends er 13% van de stemmen waren binnengekomen. Oké, okay, maar dat moet je ook weten, want het was vier jaar geleden. Was. Dat, dat, ja, dat weten we niet. Nee. Dat, dat, dat, we dat, we dat nog is een vraag, okay. inderdaad. Dat kun je um, mooi vergelijken. Hans, natuurlijk. wat ik wil voorstellen, wij uh, zijn natuurlijk overal bij. Met uh, ZFM, Zandvoort Insight ja. en de Zandvoortse Courant natuurlijk. Um, vier jaar geleden stonden we ook op dit podium. Met vader en zoon Kramer. En we gaan ja. even terugkijken hoe het er toen naartoe ging. Ik zit hier uh, naast Jerry Kramer en Peter Kramer. Uh, vader en zoon. Helemaal geweldig. Peter, hoe trots ben je eigenlijk op Jerry? Ik ben ontzettend trots. En we gaan aan de keukentafel, vader en zoon, met al de jeugd erbij. We gaan ervoor. Ondanks dat ik heb verloren. Maar ja, helaas. Jerry laat zand toch wel bloeien. Maar vader toch ook? Ja, uiteraard. Uiteraard. Maar ja, dat, deed, dat doet hij al vier jaar. Uh, Jerry, hoe blij? Nou, ongelooflijk blij en inderdaad, wij laten Zandvoort bruisen. En Zandvoort heeft massaal op Jong Zandvoort gestemd. Dus het is uh, gewoon een geweldige uitslag uh, dit. Ik uh, kan het niet eens beseffen. Geweldig. Um, wat ga je de komende raadsperiode als eerste aanpakken in Zandvoort? Nou, het allerbelangrijkste is gewoon de woningbouw. We willen gewoon uh, voor iedereen gewoon woningbouw realiseren. Gewoon de projecten in Zandvoort vlot trekken. Dat iedereen gewoon uh, een mooie woning uh, heeft in het dorp. Ja, dames en heren, thuis jong en oud hebben in ieder geval een stem in Zandvoort. De openzet en jong Zandvoort. Um, Jerry, we gaan je volgen. Dankjewel Roy, we gaan er iets moois zeggen. Gefeliciteerd, en laat jullie nog één keer horen. Ga je mij ook volgen? Natuurlijk, ik volg je altijd Peter. Succes. Dankjewel. La Als ze zijn al weg, laat u nog één keer horen! Yeah. We, we We zagen hier ja. Peter Kramer, die toen nog voor OPZ... Ja. En uh, Jerry natuurlijk voor uh, Jong Zandvoort. Ja, en in die vier jaar tijd is er hoop gebeurd. Hè? Een, co ja. een coalitie die gevallen is en nog een coalitie die viel. Ja. Uh, maar daar horen we de mensen natuurlijk straks uh, wel vaak uh, veel meer over natuurlijk, in de zaal. Uh, wat mij ook opviel is trouwens die jonge kopjes en bij mij een paar kilo'tje lichter. Ja, nou ik, ik denk een paar kilo zwaarder, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Maar in ieder geval, uh, ja, Peter is toen wethouder geworden. Heeft hij 8-9 maanden volgehouden, de hè, dat was jammer natuurlijk dat hij uh, opstapte. Dus uh, uh, nou Jerry uh, uh, staat nu als dag vier op de lijst. En Bram Berg is zijn opvolger als lijsttrekker. Dat is ja. wel leuk. En zijn vader uh, is lijsttrekker van OPZ weer. Ja, één familie grote, familie, hè, in, uh, ja, Zandvoort. Een grote familie. Ja, één grote familie. Dus uh, dat is wel grappig, ja. ja. Nou, ik zei het net al, Hans. Er is de afgelopen uren genoeg gestemd. En vanmorgen vroeg al uh, 13% van de stemmen binnen. Uh, onze burgemeester deed ook uh, natuurlijk zijn stem. En dat deed hij in het uh, raadhuis. Uh, Jij was daarbij. Nee, Gerloogman, Loogman, onze collega, oh, Geen was daarbij. Uh, okay. En ja. hij sprak de burgemeester ook even. We gaan leuk. er even naar kijken. Ja, leuk. Het is bijna 9 uur. Ja. Is dat druk? Ja, het loopt wel aardig door hoor. Het gaat wel goed. Ja. En uh, ja, jullie weten natuurlijk nooit wie er, uh, wie er op wie stemt hè. Nee, gelukkig niet. En dat willen we ook niet weten hoor. Laten we dat vooral geheim houden. En heeft u zelf al gestemd? Uh, nee, nog niet. Ik ga straks uh, loop ik vanmiddag nog even langs het LDC. Oké. Okay. Ja. En waarom niet hier? Oh, dat vind ik leuk om ook even te kijken hoe het gaat bij andere stembureaus. <laughs> En uh, ja, ik mag natuurlijk niet vragen wie en wat en waar. Nee, ik sta boven de partijen. Dus ik, uh, ik, ik heb weliswaar mijn keten om het belang van stemmen te laten zien. Maar uh, ja, dat is het uh, geheim van het stembureau wat ik gestemd heb. Wat zijn de verwachtingen voor het percentage voor opkomst? Ik heb geen idee. Uh, ik zie wel landelijk de peilingen. Dat verwacht wordt dat er nog weer minder mensen dan de vorige keer komen. Uh, en ik hoop oprecht natuurlijk dat er veel meer mensen komen. Uh, aan de nou, partijen zal het niet liggen. Die hebben enorme campagnes gevoerd. Uh, de afgelopen weken, waar je ook kwam, kwam je ze tegen. Uh, ja, dus het uh, is heel belangrijk dat mensen gaan stemmen. Dus ik hoop echt nog uh, dat iedereen zich vandaag bedenkt. Het is mooi weer, er is geen enkele reden om binnen te blijven. Dus uh, ga vooral stemmen. Het geldt wel, hè, het weer? Dat schijnt zo te zijn. Maar tegelijkertijd uh, er is geen enkele reden om het niet te doen. Nou, we gaan het vanavond allemaal zien en beleven. Ik weet het zeker. Het wordt uh, spannend. Ik denk dat voor een aantal kandidaten dat het echt even billen knijpen wordt ja. uh, wat het allemaal wordt vanavond. Dus uh, ik ben heel benieuwd. En u gaat gewoon weer door met het uh, dagelijkse werk? Ik uh, ga vandaag alle stembureaus even langs, om alle vrijwilligers. Want uh, we moeten niet vergeten dat er allemaal mensen in die stembureaus actief zijn die uh, ja, heel, heel hard werken vandaag. Dus ik ga overal even langs om mijn gezicht te laten zien. En tussendoor heb ik ook nog normale afspraken. Nou, heel veel succes. Dankjewel. Meneer Molenburg, je bent een rondje verkiezingsbureaus aan het doen. Hoe gaat dat? Ja, we zijn op de fiets. Uh, dat is niet erg, kan ik je vertellen met dit weer. En we brengen even bij alle stembureaus, bij alle mensen die daar, uh, die stembureaus, bij mensen, uh, die dat allemaal vrijwillig doen, brengen we even een, een uh, lekkere gevulde koek. Uh, en het is leuk om even een praatje te maken en even te horen hoe het gaat overal. En hoe gaat het? Het gaat goed. Ik uh, begreep dat om 11 uur de opkomst ongeveer 13,4 procent was. Dat is uh, ja, niet uh, uh, uh, maar zeggen, weinig. Het is ook niet veel. Het is een beetje gemiddeld. En ik hoop natuurlijk dat de rest van de dag nog meer mensen opkomen. Wat, wat is opvallend bij deze verkiezing? Um, nou ja, het is op, natuurlijk op, op zich... We hebben uh, grotendeels dezelfde partijen als de vorige verkiezingen. Uh, door de fusie van Partij van de Arbeid en GroenLinks één partij minder. Uh, en er staan ook heel veel mensen met ervaring op de lijst. En gelukkig ook een aantal nieuwe mensen. Dus ik hoop dat we een gemeenteraad krijgen met een hele mooie mix van uh, ja, jonge uh, krachten en ervaren rotten. Want dat is natuurlijk wel belangrijk, dat, dat het uh, uiteindelijk uh, in de Raad gaat werken. Ja, het is heel fijn als er mensen zitten die gewoon ervaring hebben... die dossiers kennen en die ook jonge mensen mee kunnen nemen en op kunnen leiden. Uh, en jonge mensen brengen weer nieuwe, frisse ideeën met zich mee. Dus ik vind het mooi als dat een goede mix is. En praat u nu ook met uh, mensen die aan het kiezen zijn? Zeker, ik kom uh, natuurlijk mensen tegen die aan het kiezen zijn. Ik kom ook uh, hele zenuwachtige uh, kandidaat-raadsleden tegen... die hun stem aan het uitbrengen zijn. Dat is ook wel leuk om te zien... En Dan zeg ik ben je zenuwachtig en dan zeggen ze nee. Uh, maar ik merk aan ze dat ze dat wel zijn. Waar gaat u nog meer heen? Ja, we, gaan nu, we zijn in de Bodaan begonnen. Mm -hmm. Langzaam weer richting het centrum gezakt. We gaan nu naar het station en dan gaan we naar Noord. Admiralenbuurt dan gaan we daar alle bureaus af. En we hebben nog een hele tas vol gevulde koeken om af te leveren. En hoeveel bureaus zijn er totaal? 13. Oké, okay. nou heel veel succes. Graag gedaan. Nou, in ieder geval, uh, Han, Gerda Loogman, heel erg bedankt voor dit uh, mooie item uh, namens uh, ZFM Zandvoort. Uh, de opkomstcijfers uh, worden ook rond half tien bekendgemaakt. Maar ik dacht, misschien is het wel even leuk, Hans, om even terug te kijken zonder bril. Want je mag mij er nou wel even lenen, Harry Potter is bij. Uh, <laughs> maar uh, je, je hebt cijfers van de afgelopen jaren, ja, right, toch? Ja, inderdaad. Ja, nou ja, ik heb het al een paar keer genoemd, 2022 was het 53,8%, dat is dus vier jaar geleden, maar uh, het is uh, acht jaar geleden, dus uh, 2018, was het 56%. Dat is een dalende tendens helaas, maar het uh, absolute dieptepunt was in 2010 met 50,9%. Nou, dat betekent dus... Dat één op de, of de, of de, of de vijf op de tien mensen gewoon niet gaan stemmen. Nee, wel jammer is het het, het, het. het mooie is dat er 5 op de tien wel gaan stemmen natuurlijk. Maar uh, ja, jaren, jaren 70, 80 uh, was het gewoon ook 70%. Maar het is enorm achteruit gegaan. En het is natuurlijk jammer dat de gemeentelijke politiek hey, uh, die veel beslist. Over alle mensen natuurlijk, dat die uh, ja, zo uh, niet aanslaan bij de mensen. Nee. Dat, dat is, wat, wat, wat denk jij dat de oorzaak is? Nou, ik denk dat ze er uh, vooral uh, zelf uh, natuurlijk ook wat meer aan mogen trekken. En misschien wel komende vier jaar daar veel over moeten praten. Hoe gaan we het over vier jaar doen? Ja, dat kan ook, kan ook. Toch? En ik kan ze één tip geven: dat ze wat meer zichtbaar moeten zijn. Dus niet alleen de verkiezingstijd. Maar ze moeten gewoon meer zichtbaar zijn voor uh, iedereen. Nou, misschien ha. kunnen we dat zometeen vragen in het uh, publiek aan ja, de kom, partijen, Wat langzaam uh, stromen ze wel ja, binnen. In ja. de foyer zie je al groepjes staan hier in de zaal uh, uh, gemeentelijke mensen. Uh, D66 zie ik ook langzaam binnendruppelen. Uh, nou, jongs antwoord hebben we al gehad hoor. Ik weet dat jullie graag aandacht willen, maar uh, daar staan ze nog een keertje. Ik um, zie OPZ, alleen de zeggen. Ja, Waar heb je iedereen gelaten? Zit iedereen nog bij een Bluis Er uh, <laughs> ja, um, De één grote familie in Zandvoort. Het is één grote familie ja, toch? en ik hoop dat het ook zo blijft de ja. komende vier jaar. Want nee, uh, inderdaad. We moeten eindelijk een keer proberen die coalitie gewoon de vier jaar vol te laten maken. Dat zou mooi zijn, hè? Dat zou mooi zijn, dat zou de jaren niet gebeuren. <laughs> nee. Hey, uh, nee. Uh, Hans... Er is uh, altijd wel wat. Hans, afgelopen uh, week heb jij natuurlijk hier het uh, verkiezingsdebat mogen presenteren met Jermel Koper. Ja, uh, klopt. Na het verkiezingsdebat was er een moment van COC Kennemerland. Hè? Ja, klopt. En zij hebben een akkoord uh, getekend, ja. het stembusakkoord. En uh, nou, daar hebben wij een reportage van gemaakt. Laten we er okay. maar eventjes naar kijken. Hallo allemaal, uh, super fijn uh, dat jullie nog even de tijd nemen om na zo'n prachtig debat ook nog eventjes uh, het Regenboogstemmingsakkoord te tekenen van COC Kennemerland. Daar zijn we super blij mee. We zijn ook met een heel breed gezelschap uit de Zandvoortse Raad, uh, zes partijen maar liefst. Ik noem ze ook even op en straks mogen ze ook even toelichten waarom ze dit belangrijke akkoord uh, tekenen. Uh, dat zijn uh, ZEE, VVD, GroenLinks, PVDA. Ik kijk ze ook eventjes aan. Uh, D66, CDA, uh, Jong Zandvoort en dan heb ik ze volgens mij allemaal gehad. Dus uh, zes partijen uh, die eigenlijk met het uh, tekenen van dit prachtige akkoord aangeven dat ze uh, ervoor staan dat Zandvoort een uh, inclusieve en diverse gemeente is. Heel belangrijk, er staan ook een aantal concrete punten in het uh, akkoord. Die zal ik jullie niet allemaal nog voorlezen, want die kennen jullie natuurlijk. Uh, ik heb me wel verdiept in het Zandvoortse uh, regenboogbeleid, want dat hebben jullie dat is hartstikke goed. Ik heb wel gezien dat het regenboogbeleid tot 2025 loopt maar dat jullie er wel voor gekozen hebben tijdens de begroting dat er ook in 2026 geld vrijkomt voor het regenboogbeleid. Dat is ontzettend mooi maar ik hoop dat met het afsluiten van dit akkoord nog net voor de gemeenteraadsverkiezingen dat jullie ook echt met z'n allen de schouders onder gaan zetten om hier ook vervolgen aan te geven en straks na de verkiezingen die koers gewoon lekker met elkaar voor te zetten. Uh, dus hartelijk dank daarvoor um, en ik begrijp dat jullie ook al, ieder voor zich eventjes ook willen toelichten waarom je dit tekent. Ik stel voor dat nog eventjes te doen en daarna ook iedereen even de gelegenheid te geven om te tekenen. Nogmaals hartelijk dank voor deze steun, voor de regenbooggemeenschap um, en voor het regenboogbeleid. Um, ik ga nu de microfoon uh, eigenlijk in volgorde geven. Ik denk dat ik gewoon met de klok mee moet gaan. Um, beginnen met... Uh, nou, een beetje... nou, nou ja, ook wij willen het uh, regenmogenkoord ditmaal wel ondertekenen. We zijn wel kritisch op het COC in een aantal opzichten. Maar ja, ik ken de voorzitter toevallig persoonlijk. En ik vind ook de koers, die zijn op dit moment uh, vaart met het COC vind ik beter dan wat we afgelopen jaren hebben gezien. En dan denken wij, dan willen we dat liever ondersteunen dan dat we gewoon de knuppel, uh, ja, dat we eigenlijk niks doen en het uh, op zijn beloop laten. Dus op die manier. Dus uh, wij gaan ondertekenen vanuit C. Ja, voor groenlinkspartij van de Arbeid is het natuurlijk heel erg belangrijk dat iedereen zich in zand wordt gewoon kan, kan zijn wie die en kan voelen hoe hij zich wil voelen. En daarom ondertekenen wij dit akkoord. Want ja, er is niets belangrijkers dan jezelf kunnen zijn in het leven. Dat is voor ons de reden waarom wij hier, hier ondertekenen. Ja, ik zou het even heel kort houden als uh, Zandvoortse VVD zijnde. Maar voor ons is vrijheid en vooral tolerantie ook heel erg belangrijk. En daarom ondertekenen wij het stembusakkoord. Ja, wij als D66 tekenen uiteraard mee. Ik kan me niet voorstellen wat de redenen er zouden kunnen zijn om niet te tekenen. Wat ik net tegen mijn collega Van Jong zei, Bram Berg, want ik vind het heel erg jammer dat het niet raadsbreed wordt ondertekend. Maar dat neemt niet weg dat ik het een belangrijk akkoord ben. En trots ook ben dat ik mee mag tekenen namens D66. Ja, Rob zei dat het jammer dat het niet raadsbreed is. Maar om heel eerlijk te zijn, ik snap het wel. Want ik heb uh, zelf ook op de lijst van Jongs Antwoord er staan een aantal mensen uit de community waar het COC voor opkomt. Ik ben met die mensen in gesprek gegaan over wat vinden jullie nou dat ik moet doen met het akkoord. En die zeiden eigenlijk allemaal tegen mij. We hebben niet zoveel behoefte aan een nieuw akkoord. We willen gewoon serieus genomen worden. En niet één keer tekenen in de vier jaar, maar gewoon blijvende aandacht. Er heeft zelfs iemand tegen me gezegd, zolang we geen heteroakkoord tekenen, hoef ik ook geen LHBTI-akkoord. En ik snap die invalshoeken, maar Jong Zandvoort is heel bewust wel gekozen om te tekenen. Niet omdat we morgen het gemeentehuis vol willen houden met regenboogvlaggen, maar omdat we gewoon blijvende aandacht willen voor de positie van de LHBTI community in Zandvoort. Je ziet helaas in grote steden dat er steeds meer onveiligheid is. Mensen die op iemand van hetzelfde geslacht vallen, durven niet meer over straat hand in hand. Dus er verhalen van gevechten en van aanvallen. Dat is de reden waarom wij hebben besloten om wel te gaan tekenen. Dus we snappen dat partijen niet tekenen. Ik heb er zelf ook bedenkingen bij, maar alleen om hier een heel duidelijk signaal mee af te geven en om hier blijvende aandacht voor te vragen gaan we dit akkoord dus wel vol overtuiging tekenen. Um... Ik zou alleen willen aanvullen, want ik heb even wijze woorden gehoord. Ik denk dat je in deze tijden, waarin wij zien dat, uh, dat de samenleving verruwt... Uh, niet genoeg aandacht kunnen vragen voor, voor dit soort initiatieven. waarin we gewoon ons uitspreken over. Ja, dat iedereen zich veilig voelt en dat iedereen zichzelf kan zijn. De, uh, de wereld die we zien om ons heen uh, vraagt toch wel op aandacht hiervoor. Uh, ik heb niet uh, gehoord wat de, de tegenstanders. Uh, of de, de partij die niet uh, wil ondertekenen. wat hun motivering was. Uh, dus dat, dat, dat, dat gesprek moeten we dan misschien ook keer hebben. om te kijken wat er nodig is. om zoals nog over te halen. hier ook mee in te stemmen. Maar ik ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat uh, niemand de doelen van het, uh, uh, van het akkoord uh, niet kan onderschrijven. Nogmaals, het gaat om veiligheid en dat iedereen zich uh, uh, veilig voelt om te zijn wie die is. Ja, het uh, regenboog-stembusakkoord uh, afgelopen zaterdag ondertekend door zes partijen. Er waren er dus twee die dat niet gedaan hebben. Dat klopt. Uh, PVV en uh, OPZ. Ze hadden daar misschien uh, gegronde redenen voor. Patrick Berg uh, heeft daar iets over gezegd. En het, het is op de socials nog terug te vinden. Dus, uh, nou ja, goed... Uh... Ja, nee, zeker. Iedere partij heeft natuurlijk zijn eigen mening en dat mag ja, tuurlijk, ook gewoon. Uiteraard. Ja, uiteraard. Ja, hoeft, dat hoeft natuurlijk allemaal niet. Wat, uh, wat, wat we ook Want je legt je, leg je natuurlijk ook meteen vast. Hè? Dus, uh, ja. Ja, wat vooral ook op social media te, terug te lezen is: het leeft wel onder de mensen. Absoluut. Ja, Positief, ja, ja, ja, ja, ja. negatief. Soms iets te ver natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, ja, het is wel belangrijk dat het aan, onder de aandacht komt. Uh, uiteraard, blijft. uiteraard. Nou, nou ik uh, was bij het jongerendebat ja. en een van de leukste onderdelen daarvan. Was de glazen bol. Dat ja. vond ik wel heel aardig. Ik ook. Eh, iedereen kon zeggen, nou ja, hoeveel, wat, wat, wat, wat hebben ze een beetje de voorspelling van de uitslag hebben ze gedaan. En uh, ja, wat, wat er met zoveel gaat gebeuren een beetje. Nee zeker, zullen we daar even naar kijken? Ja, we kunnen er nog partij... even naar kijken. Leuk, die... om te, leuk om te zien. Ja, ik ben benieuwd. De glazen bol, Jelmer, vertel er wat over. Oh ja, nou ja, de glazen bol zelf is er niet, maar ik vraag allereerst, uh, ik vraag alle partijen naar voren, één voor één, en die mogen in 45 seconden nog even op het jongere thema u overtuigen van uh, de stem van de kiezer. En uh, we beginnen bij uh, Olivier Adriaanse van de, de VVD. En dan mag ik je vragen om bij deze microfoon uh, uh, plaats te nemen. Ga je gang, daar is de camera. Uh, wij gaan ons best doen om uh, nah, woningbouw te realiseren voor jongeren. Zowel uh, door doorstroming te realiseren en uh, nah, gewoon nieuwe woningen te bouwen. Uh, ja, dat gaan we proberen te realiseren. Ruim binnen de tijd. Ja. Uh, applaus. applaus. Ja, Want ik weet dat sommigen die 45 seconden wel nodig hebben. Uh, het CDA, Kevin, uh, Kevin Stefan naar voren. Je mag een microfoon kiezen. Dat, uh, ja. ja. Mag ik ze de rest tijd hebben? Of, uh... ja. <laughs> nee, dat gaat er even tijd op. Hij loopt al hoor. Um, het belangrijkste boodschap die ik wil geven... Um, wij sturen niet zomaar plannen terug naar de tekentafel... en riskeren daarmee geen jaren vertraging. Dus als, het, als een plan uh, niet helemaal aan onze wensen voldoet... En we kunnen dat niet amenderen, uh, uh, meer dan wat er mogelijk is. Dan, dan nemen we het plan aan en dan gaan we door. En daar heeft Zandvoort, daar heeft de, de jongeren wat te kiezen. Want er zijn partijen die snel plannen terugsturen naar de, naar de tekentafel met het risico op jarenlange vertraging. Dat doen wij niet. Uh, en en uh, kracht van herhaling, um, 50% minimaal van de nieuwbouwwoningen, die gaan we aan de jongeren beloven. Dat is een uh, grote belofte, ik ben benieuwd uh, over vier jaar. D66 Zandvoort. Ja, wat, wat wij voor jongeren willen doen. Want ik hoor het elke keer maar over die woningbouw. Uiteraard zijn wij daar sterk voorstander van. Maar wij willen naar alle jongeren luisteren. We willen ook graag een jongerenraad. We willen de komende vier jaar de jongeren centraal betrekken. En proberen te betrekken althans. Bij de Zandvoortse politiek. En daarom, dan begint het met een, een stabiele coalitie. Met een stabiele raad. Waar we niet elkaar verwijten maken. Waar we niet elkaar de maat meten. Maar gewoon structureel en goed met elkaar. Kunnen gaan samenwerken. Dat helpt de jongeren en geen gekismebis. Dat beloof ik u vanuit D66 dat wij daar ons tienkende best voor gaan doen. Binnen de tijd. Goed zo. OpenZet. Ja, kamer. OpenZet. Patrick Berg. Ja, ook al. Uh... Zeg me maar, meneer de Graaf dat we niet moeten kissen wissen. Maar ik wil toch even reageren op de uh, CDA van de Dorspartij. Um, die heeft gezegd dat. Uh uh, niet weg moeten lopen voor keuzes, maar het uh, Heijmanshof is 10.000 vierkante meter en dan wilden de partijen, Jong en uh, Openset, die wilden daar 100 huizen hebben. En uh, Curidex, daar willen we 500 huizen en dat is 30.000 vierkante meters. Drie keer zo'n groter terrein. Terwijl we daar dus tien keer zoveel huizen willen, dat snap ik niet. Maar ons partij die pleit, nee, je kunt wel nee schudden, maar ik, ik wil de, de cijfers van de Griffie doorsturen. Het is echt, die cijfers die kloppen, het is een feite. Uh, wij kiezen voor voor de meer generatie wonen en doorstromen, want er zijn alle partijen mee gebaat. Dankjewel. Applaus. Mirko Gerrits, Zee. Ja, we willen inzetten op versoepeling van, uh, van het woonbeleid wat er nu is. We willen woningsplitsing makkelijker maken. Ik heb het net gehad over sociale koop. En los van dat we sociale koop nu er doorheen hebben... willen we ook zorgen dat het straks echt op de agenda staat bij een project. We willen ook kijken of het ons lukt om Curidex eindelijk doorgang te laten vinden. Want zoals we net hoorden, 500 woningen, misschien zelfs meer. Dat vereist wel dat we lood verplaatsen. Dat we kijken of we inderdaad met stikstof om kunnen gaan. Dat soort zaken. En ik denk wat ook de kern is van Zee, en daar hebben we het net over gehad, is dat wij gewoon willen dat jongeren kunnen meedenken, dat de gemeente luistert en dat we dus ook op die manier goede ideeën vroegtijdig opvangen, waarbij ook ruimtelijke kwaliteit voor ons wel belangrijk is. Dus Zandvoort moet geen communistische torenflat worden. Dankjewel. De PVV Zandvoort. Nou, als ik vier jaar vooruit kijk, dan hoop ik dat jongeren uit Zandvoort weer echt perspectief hebben. Dat jongeren die hier zijn opgegroeid niet meer hoeven te vertrekken, omdat ze geen woning kunnen vinden. Dat je hier gewoon kunt blijven wonen, werken en je eigen toekomst kunt opbouwen. Ik hoop dat jongeren meer betrokken worden bij de politiek. Niet alleen in de verkiezingtijd, maar ook als er belangrijke keuzes worden gemaakt voor ons dorp. Want uiteindelijk moet Zandvoort de plek blijven waar je niet alleen opgroeit, maar waar je ook je leven kunt opbouwen. En dat is precies waar wij ons voor willen inzetten. Bedankt. 30 minuten, seconde over GroenLinks PvdA. Dank je. Jongeren verdienen gemeenten gemeente die niet alleen over hun praat, maar met hun praat. En uiteindelijk daar ook om handelt. Dus, wij beloven dat we de komende vier jaar blijven strijden voor jullie woning. Voor jullie mentale gezondheid. En voor jullie ideeën. En het belangrijkste we luisteren naar jullie. Dus heb je een probleem, heb je een idee of loop je tegen ergens aan? Je kan me altijd een berichtje sturen op Instagram at Jure Keuning, Of een berichtje sturen op mijn persoonlijk nummer 0620 222 179 Want jullie verdienen een politiek die niet op afstand is, maar die naast jullie staat. Dankjewel. En dan Jong Zandwoord. Dankjewel, Jong Zandwoord is ervoor opgericht om jongeren weer aan tafel te krijgen bij de gemeenteraad. En dat is ons knap gelukt de afgelopen jaren. We hebben voorstellen ingediend om woningbouwlocaties te maximaliseren, zodat we meer jongeren gaan huisvesten de komende jaren. Want we noemden het net allemaal in het debat, maar zonder woning kunnen we hier geen toekomst opbouwen. En het is jammer dat voor de plannen voor Heimanshof en het Badhuisplein heel veel partijen hier achter mij daartegen hebben gestemd. Maar ik moet ook eerlijk zijn, Jong Zandvoort zal niks keihard beloven. We kunnen geen 100 woningen beloven bij waar vroeger manege Rukert stond. We kunnen er geen 500 bij niks beloven. Maar wat we wel kunnen beloven is dat wij altijd zullen strijden voor het belang van jongeren, zodat jullie hier weer een toekomst kunnen opbouwen. Ge geen telefoonnummer? Nee, nee? geen telefoon. Oké. Okay. Ja, en dat was de glazen bol. En uh, wie weet, over vier jaar kunnen we dit nog een keer afspelen, Hans. Ja, dit, uh, dit was natuurlijk op de uh, jongerendebat, uh, de, hè? Ja. En uh, ja, ik vond het een aardig onderwerp in ieder geval. Uh, wie komt hier het podium opsluiten? Ja, we gaan beginnen. Zet de leader Kina. maar aan, zou ik Carina zeggen. Carina Veren. Ja. Welkom, welkom thuis. Leuk dat u kijkt. Wat zeg je? Er komt nog een leader voordat een we lead? gaan starten. Okay. Ja. Uh, Carina, jij hebt, jij hebt het eerste cijfer hè, van de avond. Klopt dat? Wat zeg je? Jij hebt het eerste cijfer van de avond. Ja, leuk hè? Het opkomstpercentage. Ja, ik heb wat, ik heb wat, ik heb wat. Maar allereerst, welkom. Want ik ga het officieel openen deze uitslagenavond 2026... En het belooft spectaculair te worden. En het is nu al warm hier in de zaal. Tenminste, ik heb het al heel warm. Dus geniet er in ieder geval van. De sfeer zit er al in. En ik heb inderdaad even al wat bekend. Want de, de zalen zijn al gesloten. De stembussen zijn gesloten. We weten een opkomstpercentage. Hoe gaat het straks? Dat kan ik ook even vertellen. Uh, Straks komen natuurlijk de uitslagen binnen van de bureaus, de verschillende bureaus. En de timer zal dan starten. Dan ziet u hem teruglopen van vijf minuten naar nul. En uh, ja, dan verschijnt dus de uitslag hier op het scherm. En dat is natuurlijk super spannend voor alle partijen. Nou, we hebben een heel mooi opkomstpercentage. 55,4 procent. Nou, uh, volgens mij is dat een heel mooie opkomst. Uh, vergeleken met vier jaar geleden. Nou, het gaat aardig de goede kant op. Het is voorlopig, dus het kan nog steeds hoger. En u ziet, ja, in 2018 was het wat, wat hoger nog. Maar ja, wie weet stijgt het straks nog een klein beetje. Maar tot nu toe een hele mooie opkomst. En een hele fijne avond voor iedereen. En op naar Roy, want die staat daar tussen de leden van Jong Zandvoort. Ja, ik sta hier uh, achter mij uh, bij de partijleden van uh, Bram uh, Berg... Uh, jij was voor de eerste keer uh, lijsttrekker voor Jong Zandvoort. Um, hoe heb je de afgelopen periode meegekregen? Ja, heel intens natuurlijk. Vier jaar geleden waren wij de grootste, dus de druk is dan heel hoog om het weer te herhalen. En uh, mijn inzet was in ieder geval, kijk, ik heb één ding geleerd. Ik werk nog een aantal jaar in de politiek. De afgelopen vier jaar denk ik vijf verkiezingscampagnes meegemaakt. En ik heb altijd geleerd, het allerergste gevoel wat je kan hebben de dag na de verkiezing is dat je denkt, had ik maar meer gedaan. Dus ik heb echt geprobeerd, samen met het fantastische team dat we hebben natuurlijk... ...een hele lange lijst met hele mooie mensen... ...ik heb echt geprobeerd alles eruit te halen... ...en ik kijk heel erg trots terug op de campagne, wat de uitslag ook wordt. Ja, als we over die uitslag uh, spreken, want jullie hebben een flink campagne gevoerd... Um, ...hoop je hetzelfde te houden? Of, of iets meer? Ja, Onze inzet was vanaf het begin weer de grootste partij worden. En ik denk ook dat dat er echt wel in heeft gezeten deze campagne. De stemmen worden nu geteld. dus het, uh... We wachten alleen nog op de mededeling. Maar dus de mensen hebben hun stem al uitgebracht. Dus we gaan het zien. Maar dat was vanaf het begin uh, absoluut onze inzet. Ja. Uh, stel je wordt de grootste, moet je een coalitie vormen. Hè? Het is allemaal wat moeizaam soms geweest. Willen we niet al te veel op uh, terugkijken. Gaan jullie vooral vooruitkijken? Ja, ik, dat is ook uh, deze campagne echt wel. Uh, heb ik daar wel op... Uh... Nou ja, de focus op proberen te leggen. Kijk, aan oude, oude koeien uit de sloot halen heeft niemand iets. Tuurlijk is het goed dat je verantwoording aflegt voor de afgelopen vier jaar. Dat heb ik ook uitgebreid gedaan in uh, debatten en in de podcast en de radio-uitzendingen. Maar uh, nee, aan oude koeien hebben de kiezers niks. We stemmen waar het dorp heen gaat, niet waar we zijn geweest. Dus dat is absoluut mijn inzet. En uh, ik hoop dat dat een beetje is overgekomen. En dat is ook uh, straks uh, waar wij op hopen straks bij de coalitiebesprekingen. Uh, Bram, um, dankjewel en uh, we gaan gewoon duimen. Ja, zeker. En heel... Ik denk dat alle partijen dat doen trouwens. Ja, zeker. En in ieder geval heel mooi dat de opkomst hoger is dan vier jaar geleden. Dat is toch echt wel een succes voor alle partijen ook. Ja zeker, misschien het uh, volgende onderwerp inderdaad, de opkomst uh, mensen thuis. Want die is uh, weer na heel de tijd uh, weer wat uh, omhoog gegaan. En ik denk dat we dat als Sandvoort heel erg uh, trots over mogen zijn. En dan ga ik even links kijken. Hier uh, zien we natuurlijk Carina. Of had jij hem al gepikt, Carina? Ja. ja. jij hebt hem gepikt. Ik ga even uit beeld. Nou, welkom. Ik ga praten met Kevin Stefan van het CDA. En vind je het een feestelijke avond? Ja, het is uh, wat ze noemen het feestje van de democratie. Hè? Ik zag vandaag ook op uh, Instagram voorbij komen iemand uh, uit een hele andere gemeente die viert iedere verkiezingen. Dus een uh, uh, uh, ja, half weertje geleden met de uh, Tweede Kamer, maar ook vandaag weer viert hij dat met een uh, met de taart met zijn uh, werknemers. En uh, zo moeten we dat inderdaad ook zien, het feestje van de, van de democratie. En uh, wat ik vooral belangrijk vind is wat je ook stemt, dat je stemt. Hè? Want uh, de opkomst dat is in het verleden nog wel eens uh, ja, laag geweest. En uh, dat is eigenlijk jammer, want als je ziet in andere landen waar ze niet mogen stemmen... Uh, we ...moeten we dat toch echt koesteren dat wij dat hier wel mogen. Maar wat vind je van de opkomst nu? Want uh, het is in ieder geval weer hoger dan vier jaar geleden. En jij hebt het al twee keer mogen meemaken. Ik, inderdaad, inderdaad. En, en ik heb het zien groeien ook. Dus, uh, dus ik denk dat we toch als lokale politici misschien toch iets goed doen. Uh, met z'n allen dus, bedoel ik. Hè. En uh, dat mensen er toch een beetje vertrouwen in krijgen weer. En, uh, ja, ik ben blij met te zien dat dat weer goed. Maar ik ben benieuwd wat de, wat de opkomst uh, is geweest. In ik heb nog niet gehoord. Je hebt niet gehoord wat de opkomst was? Rond de 55 procent. 55,6 geloof ik. Oké, okay, dat, uh, nou, dat is meer dan uh, eerder. Maar uh, ja, daar mag er trots op zijn. Hè? Het is weer een groei. Is weer een groei hè? Ja. En zie jij deze avond nou meer als een finale van een, uh, van een sportwedstrijd? Of uh, is het wel echt een verkiezings? Finale. Nou, het voelde wel een paar keer hier als een. Het uh... de debat? Ja, ja, als, ja, dat voelde wel een beetje als, als een uh, boksgevecht, uh, maar wel goed. Hè? Hier hielden ons allemaal de regels. Maar het was eigenlijk wel meer een marathon die hele verkiezingen. Want eigenlijk begint dit al uh, uh, ongeveer een half jaar geleden. Dus uh, ja, dat bouwt natuurlijk op. Ik denk dat iedereen dat heeft. Ik heb gezien dat Ik moet echt zeggen, alle, alle partijen, als ik zie wat zij allemaal uh, uit de kast hebben getrokken, uit campagnes. Uh... Letterlijk, hun sweaters. Ja? Ja. Jij je mooie jasje, ja. Ja, ja, ja. Ik kreeg wat commentaar dat ik een beetje underdust was bij het debat. en zei nou, ik ga ik vanavond dan ga ik het goed maken. Ja, ja, ja, ja. Nou, ik wens je heel veel plezier deze avond. Ik weet niet waar Roy nu is. Roy is alweer daar. Hartstikke leuk te spreken en heel genieten van. Genieten van. Dankjewel. Ik heb ondertussen Patrick Berg meegenomen. Die was... Uh... Oh... We gaan even... Sorry Patrick, we komen bij je. Uh, we gaan even naar het raadhuis, want uh, daar uh, staat Ger Loogman. En uh, Ger, hallo. Uh, hoe is het in het raadhuis? Want jij bent bij de stemmeteller. Ja Roy, nou iedereen is hier uh, enorm druk bezig met, uh, met het tellen. En uh, ja, het is een, uh, een hoos. En ja, ik kan nog niks zeggen natuurlijk van welke partij uh, de grootste is. Ik zie wel uh, nummers staan, maar daar kan je natuurlijk niks aan... Uh, niks aan uh, uh, uh, herleiden. Uh, iedereen is druk aan het tellen. En uh, ja, die grote papieren die... Uh, nou ja, je ziet het. Wacht even. Ik zal even met je meekijken. Kijk. Zie je het? Ze zijn echt heel erg druk. Ja. Ik kan er, uh, ja, ik kan er verder geen chocolade van maken... Wat, welke, welke partijen het zijn. Maar uh, ja, het is, uh, er, er is hier flink gestemd. In ieder geval. Ja. Dus wat dat betreft uh, is de 55,6 procent, dames en heren, hier... 55,6% in Zandvoort. Dus het is best heel erg netjes. Wat we. Wat we ja, hè? En, gaat het tellen goed? Ja. ja. Ja? Ja, dat is jammer. Ze mag niet de tel kwijtraken? Hè? Nee, nee, nee. nee. nee ik, zal het, ik zal het voor de mensen hier kort houden. Want ja, ze zijn zo uh, druk en, en uh, geconcentreerd bezig. Dat, ja. Uh, ja, dat zul je begrijpen. Hé hey Ger, uh, jij was uh, vanmiddag uh, of vanmorgen ook uh, bij uh, het raadhuis. Hè? Je ziet ook voornamelijk uh, allemaal dezelfde gezichten, hè? Ja, dat zijn dezelfde gezichten die hier vanochtend erbij waren om, om het allemaal uh, goed te laten lopen. En alle verkiezingspassen uh, uh, in te nemen en de mensen te laten legitimeren. Dus ja, wat dat betreft uh, is, uh, zijn ze nu heel druk, want ze zijn al vanaf... Uh, nou, het is acht uur uh, vanochtend uh, bezig en, ja. uh, en nog steeds. Dus, uh, het zijn allemaal vrijwilligers, dus het is echt bijzonder knap. Ik, uh, ik, ik heb heel veel respect voor deze mensen. Nou, super Ger. Ik wilde voorstellen, ga jij uh, even naar de blauwe tram? Want daar zijn ze ook aan het uh, tellen. En ik heb daar iets gehoord over dat daar heel veel jongeren aan het tellen zijn. Dus daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Nou, dan gaan we zo even kijken en uh, ik kom uh, straks weer uh, bij je terug en Super. maak er wat moois van, uh, Roy. Dankjewel, Ger Loogman vanuit oh, okay. het Raadhuis. Dankjewel. Uh, ja, leuk hè, Carina. Die, uh, die, die samenwerking met die media, moet dat niet meer gebeuren? Nou, moeten we eigenlijk ook wel even melden hè, dat uh, daarboven zit uh, techniek, hè? Ja, zeker. Die, die Boven hebben echt keihard zit gemerkt, techniek. Hè? Uh, Marcus, uh, zie ik, daar zit uh, ja. uh, natuurlijk uh, uh, Stef van de Theater de Krocht. En ook de, de hulpgrifier. Paul, is druk bezig. Ze zijn allemaal druk aan het tellen en aan het doen. En we hebben ook nu precies nog vier oh, minuut 34 voordat de eerste stemmen bekend zijn. Nog dus rond de vier minuten kunt u, uh, ja, kunt u de eerste stemmen horen, in ieder geval op het podium. Maakt Carina de eerste uitslag bekend. Um, ja, het is allemaal uh, spanning. Um, ik zie hier uh, Rob de Graaf. Rob, uh, kom even bij me alsjeblieft. Kom gezellig even bij me Rob. Uh, uh, Rob, uh, die opkomst is wel heel erg goed in Zandvoort. Hè? Ben je daar trots op? Daar ja, ben ik heel erg trots op. Hoe hoog is de opkomst? Want dat weet ik eigenlijk helemaal niet. 54 procent. 54 procent. Oh, daar ben ik heel blij mee. Grote applaus. Eindelijk eens een keer die stembus kunnen vinden. Het weer zat mee. Dus laten we daar eerlijk in zijn. Maar een uh, op, grote opkomst is altijd goed. Uh, D66, uh, hoe is de campagne gegaan? Goed, we zijn heel tevreden. We hebben niet heel erg veel gezegd. Kijk, OPZ is natuurlijk de, de grote, grote Billboardpartij geworden. Wij hebben het bescheidener gedaan, maar we hebben er denk ik genoeg aan gedaan. Afgelopen debat ging heel goed, het debat ging heel goed. Dus ja, we gaan het al wachten. We hopen op twee zetels, misschien drie, maar wie zal het zeggen? Ja, wat vind je er nou van? Hè? Want uh, er zijn ook wel een paar acties geweest natuurlijk. Hè? Weer uh, posters eraf trekken, uh, blaadjes over elkaar. Ik heb een masker gezien bij Z. Wat vind je daarvan? Ja, ik verwerp dat. Ik, ik begrijp niet waarom, uh, waarom dat gedaan wordt. Wat schiet je ermee op? Laat iedereen in zijn waarde. Uh, mensen kennen mij goed genoeg om dat te weten. Ik vind het eigenlijk heel erg kinderachtig. Je gaat er eerder denk ik, stemmen mee verliezen dan stemmen mee winnen. En ja, nogmaals, respect voor elkaar standpunten. Uh, gaan jullie, denk je, uh, in ieder geval uh, meer stemmen krijgen door uh, hoe het landelijk is gegaan? Wat denk jij daarvan? Nou, het is eigenlijk altijd tendentieus. Hè. Voor, voor, uh, wij zaten bijvoorbeeld in de periode 2018-2022 met drie zetels uh, in de raad. He, toen kwam het zogenaamde kage-effect. Ja, dat heeft ons zetels gekost. Niet dat ik Sigrid Kaag een hele slechte vond. Alleen de mensen hadden geen binding met haar. En dat heeft ons twee zetels gekost. En dat is echt heel erg jammer. Terwijl ik weet dat 2018, 2022... Toen zat ik zelf ook in de raad met Michiel Hermsen. Ja, toen hebben we echt ook goede dingen gedaan. Maar dan word je keihard op het landelijke afgestraft. Dus laten we hopen dat nu de, de landelijke tendens zich keert in het positieve voor ons. Dus het jette effect het Jette-effect. Nou, ik heb zijn voornaam al, dus dat, dat moet lukken. Rob, uh, ja, Rob de Graaf, Rob Jette. Nou, nou. nou, nou. Laat, laat het me even. Rob de Graaf, daar ben ik meer dan tevreden over, hoor. Dankjewel Rob. Uh, ja, We hebben nu precies nog 1 minuut 55 voordat de eerste uitslag bekend is. En we gaan zometeen horen van Carina uh, wat deze eerste uitslag uh, is. Ik ben heel erg benieuwd wie, uh, in welke stembureau uh, de grootste is en wie de, weer de verliezer is. We gaan het allemaal meemaken. Uh, nog één minuut. Uh, ik, uh, ik ben benieuwd. Uh, hier zie ik iemand uh, staan van het CDA. Uh, Ivo, uh, opeens in de politiek. Wat zeg je? Rob? Je was opeens te vinden in de politiek. Ja, goed hoor. We zijn druk bezig geweest met uh, campagnevoeren en zo. Maar uh, ja, we moeten maar kijken wat het wordt. Wat vind je ervan? Uh, de opkomst? Ben je er blij mee? Nou, de opkomst hier ben ik blij mee. En, maar ik hoop dat het in Zandvoort ook een beetje hoger is. Want ik hoor... Dat bedoel ik. Ik hoor wel verontrustende berichten dat mensen eigenlijk het vertrouwen in de politiek een beetje verloren hebben en daarom niet komen opdagen. Dat is natuurlijk doodzonde. Zo te horen heb je het laatste nieuws niet gehoord. Uh, het is een heel hoge opkomst in Zandvoort. Nou daar ben ik blij mee. Ik ben ook blij met het mooie weer. Oké, okay, uh, we hebben nog uh, 50 seconden voordat de eerste uitslag bekend is. De spanning stijgt in het uh, in Theater de Krocht, Patrick. Uh, jij hebt het al de stemmen. De tellen? Jij hebt de eerste uitslag al. Uh, hij komt meer door beeld staan, maakt niet uit. Dat is Patrick Berg natuurlijk. Uh, altijd de show willen stelen, dat heb je natuurlijk gezien op die billboards. Uh, nog 30 seconden voordat de eerste uitslag bekend is uh, hier in Theater de Krocht. En dan is mijn bedoeling bij de laatste tien gaan we even tellen met z'n allen. En dan uh, gaan we naar Carina Veren op het podium. En ik ben heel erg uh, benieuwd hoe dat uh, zal zijn. En natuurlijk ook Hans Botman met zijn eerste reactie. Kom je erbij? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah. De eerste uitslag. Ja, ja, ja. Ik heb al iets gezien daarboven. Ik weet het al een beetje. Maar er zijn uitslagen binnen van drie stembureaus. De eerste is van de brandweerkazerne Noord. Jong Antwoord met 24,8% en dan GroenLinks PvdA 13,7%, CDA 10,2% en de OpZ 14%, procent. VVD 18,6%, de PVV 8,4% en D66 2,2% en C 8,1. Dan gaan we door naar de volgende stembureau. Ze hebben hard doorgewerkt. Wooncentrum kost verloren, dat ziet er anders uit. Jongsantwoord 7,1%. GroenLinks PvdA 13,2%. CDA 15,6%. En OPZ is daar wat hoger, 21,2%. VVD 11,4%. Procent. En de PVV hey, lijkt wel op wat hiervoor: 8,5%, D66, 8,5% en C14,6%. Gaan we door naar de derde? Dat is nieuw Unicum. Ziet er ook weer anders uit. Jong Zandvoort, 9,6%. GroenLinks, P van de A, 18,7%. Het CDA, 10%. Procent. OPZ 16,3% en de VVD 13,9%. PVV 10%, procent. D66 8,6% en C 12,9%. En volgens mij gaan we nu even overal kijken. En dan zie je even hoe de stand van zaken tot nu toe is. Jongsantwoord 14%, procent. GroenLinks PvdA 14,6%, het CDA 12,4%. En OPZ nu aankop met 17,5%, de VVD 14,5%, PVV blijft steken op die 8,8% en D66 6,3% en C 11,9%. En we gaan uitkijken naar de volgende timer, dat zal over een aantal minuten wel weer zijn. Nou, praat er maar lekker over. Dank, dankjewel Carina voor de eerste uitslagen. Ik kan er nog iets aan toevoegen, bijvoorbeeld Nieuw Unicum. was vier jaar geleden, was daar GroenLinks de hele grote winnaar daar. Met ruim 19 En ja, ze scoren nu weer hoog hè, GroenLinks Partij van de Arbeid met 18,7. Kort verloren, Wooncentrum Kort verloren. Daar deed de, oude, de oudere partij het erg goed, vier jaar geleden ook. 22,5 en nu 21,2, dus uh, dat is ongeveer gelijk. Um, dan ook nog uh, de, Die, de daar waren Vier jaar geleden waren daar geen stembussen. Maar um, toen was de Nicolaas School um, voor in de plaats. En daar scoorde de VVD erg uh, hoog, 33%. Um, Oké, okay, want ik weet niet, uh, gaan we even naar jou terug. Roy? Ja, ik heb uh, Karim hier naast me uh, staan. Uh, mooie cijfers. Ja, ik ben uh, tot nu toe erg tevreden. Als dit zo blijft, dan uh, staat hij een gelukkig man. Um, ja, want uh, hoe is uh, jouw campagne afgelopen tijd gegaan? Ja, echt uh, voor mijn gevoel heel goed. We hebben veel verschillende dingen gedaan. Uh, zijn er overal nergens geweest. Ik vind een hoogtepunt echt onze vrouwenmars ook die er is geweest. Ja, en uh, van het flyeren in de wijken tot het, uh, ja, tot de markt, tot eigenlijk alle, leuk, alle dingen waren best wel leuk deze, deze campagne. Je hebt ook duidelijk gemaakt in het debat, we moeten vooral samenwerken. Hoe gaat GroenLinks PvdA dat doen de komende tijd? Nou ja, het gaat volgens mij om ideeën. En als er goede ideeën zijn, dan is er voor ons niets om daar tegen te zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je met elkaar komt tot een, tot een goede gemeenteraad die goed goeds kan besturen. En hoe ik dat ga doen is gewoon om daarop in te zetten. Zo simpel is het. Samen doen is niet, is niet praten, maar is bewijzen dat je het kan. Dankjewel. Uh, we gaan uh, zien uh, wat uh, het verder gaat uh, brengen. Karim, uh, dankjewel. Uh, dames en heren, uh, we zijn uh, live vanuit Theater de Krog waar de uitslaggeavond is uh, van verkiezingen 2026. Uh, in ieder geval een mooie opkomst waar Zandvoort heel erg trots op is. Ik wil vragen of... Uh, ja, we gaan even naar Karina, uh, die staat met Mirko. Ik ben heel blij dat ik hier bij jou nu sta, want jij bent nu al een beetje blij. Ja, ik ben ontzettend blij. Als we kijken naar deze uitslag, dit is gewoon uh, ja, zo procentueel gewoon dubbel ten opzichte van vorige keer. Dus dat betekent gewoon dat onze campagne nu al heel veel zin heeft gehad. Dus ik ben heel benieuwd naar de grotere stembureaus. Daar gaan we natuurlijk van afhangen vanavond. Maar uh, dit stemt heel positief. Het feit dat we in ieder geval, als ik de trend mag geloven, gewoon ruim goed zitten. Dat betekent dat we goed hebben gewerkt als uh, C. En heb jij een wow effect? C heb ik nu al. Ars... Heb... Oh, nou... Helemaal blij. Helemaal goed. Nou, dan uh, ga ik weer naar boven rennen. Want, Roy, ik moet weer naar boven, want het volgende minuten. stembureau is alweer uh, Ja, we bijna gaan, klaar. Naar ja? Uh, ik, gaan naar de vier minuten. Jij gaat snel naar boven ik... en kijken naar de uitslagen. Wat uh, ja, de komende uitslagen zijn en welke stembureaus dat zullen zijn. Wat ik wel weet, dat uh, bijvoorbeeld... Uh, het best wel goed gaat bij, met tellen in ieder geval. Want het gaat best wel snel dan de andere jaren. En wat ik ook weet is dat het LDC het grootste stembureau is geweest met het aantal stemmen. En dat er daar wat meer tijd voor nodig is Hans. We hebben nog drie minuten. We gaan ook straks al even naar Ger Loogman. Laten we dat doen zometeen na de volgende uitslag. Hans, hoe vind je... Komen, hoe vind je het gaan uh, daar zo op het bord? Nou ja, ik heb natuurlijk uh, net al een beetje geduid. Uh, die Unicum uh, is altijd een uh, uh, GroenLinks, uh, Partij van de Arbeid uh, bolwerk. En het blijkt het nu weer te zijn. En uh, de andere uitslagen bij de brandstukkenzinnen en uh, Huis Kortfloren is het niet zo heel veel verschil met vier jaar geleden. En, uh, dus ja, ik, ik, ik verwacht ook niet hele grote veranderingen in uh, de samenstelling zoals die nu is. Maar goed, er moeten nog hele belangrijke stembureaus binnenkomen, de resultaten. Dus dat kan nog wel even. Ja, we hebben nog 2 minuten 44 ja. voordat de volgende uitslag bekend ja. is. Ik, ga even, ik zie hier een jonge iemand staan. Mag ik heel wat vragen? Ik kom er gezellig bij. Jij bent jong, heb je ook gestemd in Zandvoort? Ik kan alleen stemmen in Haarlem. Oh, dus je bent, toch, je bent gewoon nog Haarlemmer. En wat doe je dan hier in het theater bij de Zandvoortse verkiezingen? Uh, omdat mijn beste vriend uh, verkiesbaar is. En wie is dat? Tien Reinders. Oh, van D66. Eén van de jonge kandidaten. Ik denk de jongste kandidaat, dacht ik. En de, wat, heb je de Zandvoortse politiek dan wel een beetje gevolgd? Uh, ja, zeker. Ik was hier vorige week ook bij het lijsttrekkersdebat. Ook nog uh, gesproken eventjes. Dus, uh, ja, ja. Dankjewel. Uh, we hebben nog uh, 1 minuut uh, 56 en um, wat we in die 1 minuut 56 gaan doen weet ik heel even niet, maar dat komt wel goed. Um, mensen zijn in ieder geval uh, druk geweest met uh, tellen en uh, de eerste stem uh, komen binnen langzaam. En zometeen weten we weer de volgende uitslag over 1 minuut 30. Uh, ik kijk heel even achter mij. Uh, Dien... Uh, Even wat aan jouw vraag, we hadden het net even over met een vriendin van jou, hè? Uh, de jongste, iemand die meedoet aan de verkiezingen voor de D66, hoe heb je de verkiezingen mee meegemaakt? Uh, hoe heb ik de verkiezingen meegemaakt? Nou ja, eigenlijk uh, ja, wel gewoon prima. Ja, ik uh, gewoon. Uh, nou, we hebben leuk gefluierd, we hebben op de markt natuurlijk gestaan. Ja, ik weet eigenlijk niet wat je, als, uh, wat je nog meer kan doen. Dus ik heb het eigenlijk gewoon heel positief ervaren. En nu wachten. Nou, de uitslagen nog niet helemaal lekker. Maar we kijken er alleen maar positief naar. Dus uh, dat gaat wel uh, loslopen. Ja, Dien, uh, je hebt ook meegedaan... Uh, je hebt natuurlijk ook meteen met media te maken. Hè? Want je hebt ook meegedaan met de Zandvoort Podcast. Was dat leuk? Ja, het was heel leuk. Ja, ik wist alleen niet dat het gefilmd werd. Dus uh, ik hoorde best wel vaak opmerken dat ik niet zo blij kreeg. Maar... Uh, uh, ja, ik vind het heel leuk om uh, met dingen mee te doen. En, uh, uh, helaas kon ik alleen niet bij het jeugddebat bij zijn. Maar uh, als er nog meer dingen komen, zou ik me voor alles willen aanmelden. Dankjewel, uh, Dien. Uh, we gaan, hebben nog uh, 30 uh, seconden, of alweer 27 seconden, uh, voordat de volgende uitslag bekend is. En dat gaat Carina natuurlijk doen samen met Hans op het uh, podium. 18 seconden. Dan komen de eerste uitslagen weer binnen op het podium. En we gaan naar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het raadhuis is binnen. 950 stemmen. We gaan eens kijken wat dat opgeleverd heeft. Even rustig. We bouwen de spanning op. Ze doen daarboven super hun best om het allemaal heel snel te verwerken. Snel grafieken te maken. Ja? Nou, Jong Zandvoort heeft nu 17,2%. Bij het Raadhuis. Hè? GroenLinks P van de A 15,1%. Het CDA 9,4%, OPZ 14,2% en de VVD 15,8%. PVV 9,1%, D66 10,3% en Z 9%. Wat doet dat met het overall? Met de vier bureaus die tot nu toe geteld zijn. Ja, dat is kiele kiele. Uh, Jong-Zandvoort en OPZ uh, liggen bijna gelijk. Uh, Jong-Zandvoort met 15,6 groenlinks PvdA 14,9 CDA 10,9 OPZ 15,8, de VVD 15,2, Pvv 9 en D66 8,3 en C 10,4. Nou, wie is er blij? Tot de volgende timer. Ja, we hadden dus van één uh, uh, stembureau, hè? dus het uh, raadhuis. Nou, raadhuis Dit was een deed... grote hè? Sorry. 950 stemmen. Ja, dat geloof ik ja. Maar het raadhuis deed voor, uh, vier jaar geleden niet mee. Die, uh, die, die was niet open toen. Toen was het het Zonvoort Museum. En... Um, ja, het Zandvoortmuseum, daar was uh, Jong Zandvoort vier jaar geleden 18,4 procent. En nu dus 17,2, een lichte daling. Want we kunnen natuurlijk het raadhuis en het oude Zandvoortmuseum wel vergelijken. Ga even nog naar beneden. Ja, is goed. Het Opvallend is dat het CDA uh, vier jaar geleden bij het, bij, bij het Zandvoortmuseum 15 procent had. En nu 9,4. Dus dat vind ik wel opmerkelijk moet ik zeggen. Een behoorlijke achteruitgang voor het CDA. En OPZ 14,2 en dat is uh, ongeveer gelijk. Want uh, even kijken... OPZ... Uh, ja, dat is ongeveer ja, dat was 14,1 en nu 14,2. Dat, dat is precies gelijk gebleven. Uh, Roy, jij staat, met, uh, jij staat met Sven Drommel van de VVD. Ja, dat klopt, Hans. Ik sta bij Sven Dromhof. Uh, hier zometeen gaan we ook weer terug naar Ger, Ger Loogman. Uh, Sven, uh, blij met de uitslagen? Ja, het is er natuurlijk nog voorlopig, maar het gaat wel nek aan nek. En als ik ook kijk naar onze eigen prestaties voor de Zandvoortse VVD, ja, dat ziet er wel veelbelovend uit.